Tien uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Uber stapt naar de rechter om te voorkomen dat de FNV donderdag het openbaar vervoer in Utrecht platte legt. De FNV wil dat er in Amsterdam en Utrecht donderdagochtend tot half negen geen bussen, trams en metro's rijden. De vakcentrale protesteert daarmee tegen het loonakkoord tussen de overheid en andere vakbonden. En volgens de FNV gaan door het akkoord de pensioenen van ambtenaren omlaag. Cuba zegt dat het geen partij is in die ruzie. Het bedrijf zegt ook dat 125.000 reizigers de dupe dreigen te worden van de actie. De uitbraak van de virusziekte Ebola in Sierra Leone zou veel ergere gevolgen hebben gehad als er geen speciale Ebola-bedden waren geweest. Dat schrijven Britse onderzoekers. Met de speciale bedden werden Ebola-patiënten geïsoleerd en daardoor zijn volgens de wetenschappers 57.000 besmettingsgevallen en mogelijk 40.000 doden voorkomen. De ergste uitbraak van Ebola in de geschiedenis trof in december 2013 Liberia, Guinea en Sierra Leone.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 Ja, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij deel 2 van het CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuvink en wij draaien rustig verder met heel veel mooie filmmuziek. Zoals we dat iedere maandagavond doen. Na een moeilijk start zijn we er toch weer helemaal bij. En gaan we gewoon de mooiste filmplanken op de radio toveren. Ja, dat is genoeg van Kalexico deze keer. En uh, we beginnen altijd met uh, een grote hit. Een hit die in ieder geval in film voorkomt. En dit is uh, Thin Lizzy Whiskey in the Jar. En dat komt uit de film In the Name of the Father, 1994. Ja, misschien keert van de Dubliners. Maar dit is wat spannender. Ja. te noemen is. Maar er zit wel een duidelijke melodie in. Dat kan je niet zeggen van het volgende nummer. Er zit ook wel een duidelijke melodie in, maar het is wel een stuk rustiger. Uit de film Good Will Hunting, de titelzong gezongen door Elliot Smith. Kort nummertje, één minuut. Uit de film uh, Dear John, een de film van 2010. Een romantische film uh, geregisseerd door Lasse Hallström. Een jonge soldaat, John Tyree, uh, is met vlof en wordt verliefd op de schitterende maar conservatieve studenten Savannah. De twee beleven een mooie tijd wanneer John weer op uitzending gestuurd wordt, beloven ze elkaar brieven te schrijven om hun liefde levend te houden. Maar de lange afstand tussen beiden lijkt voor meer problemen te zorgen dan verwacht. Ja, er moet natuurlijk wat romantiek in de tweede uur. John en Savannah, muziek uit de film Dear John. Soundtrack Dear John. En, uh, dit is thema muziek. Dear John. Thema. hebben over een boek. Dat gebeurt niet vaak. Maar er is een boek. Die boeken gaan over Jack Reacher. Is trouwens ook een film. Daar zou ik de muziek uit draaien. En die boeken worden geschreven door Lee Child. En die boeken vliegen als warme broodjes over de toonbank. Er is ooit één film gemaakt. Het gaat over Jack Reacher. Jack Reacher is een, een ex-majoor uit het leger. Zelf ontslag genomen. Omdat hij zich toch niet meer kon vinden in de manier waarop alles ging. En die trekt als een vrijbuiters door Amerika. Hij heeft geen bagage bij zich. Hij heeft alleen een tandenborstel bij zich. Overal als hij nieuwe kleren hij draagt, zijn kleding. En als het vies is of vuil is, dan wast hij het of hij gooit het weg en koopt nieuw. Nou, daar is een film over gemaakt. En uh, ik zag dat er nu weer een nieuw boek uh, klaar ligt voor de uh, leadchild-liefhebbers. Een verhaal van Jack Reacher. En dit is uit de film, de film uit 2012. Who is Jack Reacher? Soundtrack Jack Reacher. En dan doe ik nog een stuk uit: de suite. De Jack Reacher suite. De muziek is gecomponeerd door Joe Kramer. Suite. over de klanken van Jack Reacher. Dan heb je de boeken nog nooit gelezen. Probeer er eens een. Eh, na tien tegen één dat je de verslingert aanraakt raakt en ze achter elkaar weer lezen. Dat is het, eh, wel het gevolg daarvan. Ja, het loopt tegen eind oktober en eind oktober. Dan is het de 31ste en de 31ste is Halloween. En dat betekent toch dat we daar niet aan voorbij kunnen gaan. En ook in dit programma enige Halloween-achtige tracks. En daar heb ik gekozen voor een paar hele mooie tracks. En ik ga ze... Eens even kijken waar ze staan. En dan kom ik natuurlijk terecht bij een film waarvan de titel heel veel belooft. Lesbian Vampire Killers. Een film waar de muziek gecomponeerd is door Debbie Wiseman. Uh, nou, dat belooft heel veel, maar dat valt erg mee. Want de film is onlangs nog op de BBC gedraaid. Uh, maar de filmmuziek uh, is gewaardeerd met vijf sterren. Dus dat is wel heel mooi. Centuries ago, Debbie Wiseman. gecomponeerd door Debbie Wiseman en de film is getiteld Lesbian Vampire Killers en daarvan het nummer Have You Been Hanging Out With Figures. Hoort de muziek van horrorfilms niet echt bij de betere soundtracks? Maar deze soundtrack van Debbie Wiseman hoort daar echt wel bij. Gewaardeerd met vijf sterren. Eigenlijk zijn alle nummers meer dan de moeite waard. Carmelia, de Vampire Queen. Lesbians Vampire Girls Een mooie CD en echt bijzondere tracks zeker de moeite waard zeker als er Halloween eraan komt en wat ook de moeite waard is is The Haunted Mansion en dan heb ik de CD heb ik het over de CD The Haunted Mansion de hits The Haunted Hits en daar staat onder andere deze op van Mark Machina de overture van The Haunted Mansion het Haunted Mansion, The Haunted Hits. En die is gecopieerd door Mark uh, Mancina. En er is nog meer muziek die erbij past. Dat is ook andere, deze. De, de wonderlijke wereld van de Efteling. Het Spookslot. Spookslot van Efteling past natuurlijk wel bij Halloween. Ik kan me ooit herinneren, tig jaar geleden... dat ik met mijn zoon en mijn vrouw... Uh, met, met z'n drietjes in dat spookslot waren. En dat, je kan je je bijna niet voorstellen... met de drukte tegenwoordig, maar het was echt zo. Het was denk ik, het was al bijna donker ook zo. Het liep tegen zes, het ging dicht. En uh, het was echt eng. Het spookslot, Dans Macabre, Saint-Saëns... dacht ik uit mijn hoofd. En ik kwam ook nog een, la, een leuke versie tegen... van Harry Breuer, Sambre Macabre noemt hij dat... En dat is van een heel bijzondere cd. Dat is in de mood voor oktober. Uh, en dat is eigenlijk een Halloween cd. Er staat allerlei mixes en remixes op. Harry Breuer Samba Macabre. Het is altijd de vraag, wat heb je voorkeur? De klassieke versie of deze? Ja, ik ga hem stoppen, want het zit er veel meer uh, ongein in verwerkt. Dit is er ook gewoon even kennis laten maken. Harry Breuer heet de beste man. En uh, ja, dat is wel grappige muziek natuurlijk. Er zijn nog meer mooie films geweest de afgelopen tijd. En ik was eigenlijk zaterdag heel erg verbaasd. Want uh, toen was er een prachtige... Er waren twee tekenfilms. En die waren, daar zat fantastische muziek bij. Eerst was het The Incredibles. Een, film, een animatiefilm uit 2004. En uh, Mr. Incredible is een superheld. Althans, dat was hij tot de uh, lading rechtszaken ervoor zorgt... Dat, die, dat alle superhelden door de overheid... een nieuwe anonieme identiteit aangemeken krijgen. En dan moet hij teruggetrokken gaan leven. Maar dat gaat niet goed natuurlijk. The Incredibles. <coughs> komt hij? The glory days. Life is incredible again. ¶¶ Een nummertje van deze leuke soundtrack, de Incredibles. LO Family of Supers. <middels> Afgelopen zaterdag waren er meerdere mooie tekenfilms op voor kinderen op televisie. En een van die tekenfilms heette Un de chat. En dat was ook een eigenlijk hele bijzondere film. Die uh, eigenlijk ook zeer de moeite waard is om te kijken Er zit ook hele mooie muziek bij. Uh, het verhaal, een kat houdt er een geheim dubbel even op na. Overdag brengt hij zijn tijd door bij Zoey. De dochter van de politiecommissaris. Maar s'nachts trekt hij op pad met een dief over de daken van Parijs. Wanneer de moeder van Zoe een onderzoek instelt naar deze nachtelijke inbraken, wordt het meisje door een andere boef ontvoerd. Ja, het verhaal is niet zo. Maar de muziek en de, de, de, de tekenfilm is eigenlijk prachtig gemaakt. Een beetje Jesse soundtrack en daar een paar nummertjes uit. Le Jazz du Cambricateur. Muziek is van Serge Besset. Uit een kinderfilm, Un ja, een familiefilm eigenlijk: Monte Ja, eigenlijk grappig dat bij zulke kinderfilms zulke mooie muziek zit. Dit is echt een hele mooie zaantrek ook. Ik, het zijn allemaal mooie nummers, maar dit vind ik nog een grappig nummertje. Mafia Sandwich. wat ik uh, had willen draaien bij de Halloween-hoekje. En dat is uh, een grappig nummer. Werewolves in Heels heet het. En dat is ge, ge, wordt gespeeld door een bandje... die heet The Cormans. Uh, dat is een, uh, ja, is een combo uit uh, Zuid-Californië. Uh, en die hebben een cd gemaakt. En die cd hebben ze eigenlijk... Uh, voor de enige echte feestdag die dit toe doet. Dat noemen ze Halloween. En uh, dit is daar een nummertje van... Uh, de, het is een cd uit uh, 2011... Halloween record van The Cormans, Werewolves in Heels. Mm -hmm. Eindtune te starten. Dit was natuurlijk muziek die bij de Halloween parties hoort. Wie weet moet iedereen organiseren, want het komt steeds meer in Nederland. We gaan eruit met onze Eindtune. Dan en mijn zon. Ja, je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Auken Beuving. Weer heel veel filmmuziek. Pop het eerste uur, klassiek en jazz het tweede uur. Ik zag dat ik ook nog de soundtrack van Chicago hier had liggen. Maar dat is zo'n moeilijke soundtrack, dat heb ik niet aangeduurd. Misschien de volgende week dat ik er één nummertje draaien. Ja, het was jammer dat we de muziek uit de wereld draai door niet konden draaien. Dat ze dat geblokkeerd hebben opeens vanmiddag. Maar goed, daar stond tegenover mooie BBC-klanken. Mooie filmklanken. Ik zou zeggen, maak er een mooie week van de komende week. Volgende week ben ik er een weekje niet, maar daarna weer wel natuurlijk. Ik zou direct wel te rusten. Sleep wel. En tot de volgende week.